Margriet Rijntjes. Een heel goedenavond. Een unieke actie van Radio 4. Zij gaan oude instrumenten inzamelen voor muziekonderwijs. Als kinderen muziek maken, schijnen ze namelijk beter te presteren en bovendien minder agressief te zijn. Nou, straks gaan we erover praten. Maar eerst eenzaamheid. Wat kan je eraan doen? Het is deze week de Week van de Eenzaamheid. Een op de drie Nederlanders voelt zich eenzaam. Waar bijna niemand durft erover te praten. Eenzaamheid is slecht voor je gezondheid slechter dan het roken van 15 sigaretten per dag. Daarom is deze week de week tegen de eenzaamheid. Want zeg dan zelf, wie wil er nu eenzaam zijn? Ja, een aankondiging van een RKK-programma over eenzaamheid. En er zijn ook mensen die een oplossing zoeken... omdat ze zich zo eenzaam voelen. Zoals bijvoorbeeld mijn gast van vanavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik ga u niet bij uw echte naam noemen. Dat hebben we hebben afgesproken omdat ja. u liever dat voor uzelf houdt. Ja. Um, maar we gaan het wel hebben over... Uw eenzaamheid die achter u ligt en ja. het feit dat u op uw 82ste, ja. 82ste uit ja. opteken, weer een relatie bent begonnen. Inderdaad. Via Relatiebemiddelingsbureau Relatiebemiddeling 60+. Ja. Maar eerst eens even die eenzaamheid? Waarom was u eenzaam? Omdat naar mijn vrouw opgenomen is in het verpleeghuis nadat ik daar vele jaren verpleegd had, ze heeft Alzheimer en in een vergevorderd stadium moest ze opgenomen worden, om, niet omdat het thuis niet meer ging... want dat ging thuis nog prima, maar ze kon al die prikkels en die hersenen niet meer aan. En dat was de beste oplossing. En dan ben je ineens eenzaam. Je bent het natuurlijk ook al tijdens die ziekte... want je ziet ze millimeter voor millimeter verdwijnen. Ja. En de eenzaamheid neemt toe, maar dan op een gegeven moment was dat dus de klap. Dat is weg. En wat doe ik nou? En wat gebeurde er met u? U werd eenzaam. Ja. En waar uitte zich dat in? Je voelde je onprettig. Je miste het gesprek. De basis van ons huwelijk was altijd het gesprek geweest. Altijd. Je kon niemand met niemand meer, meer, meer praten. Ook in het begin met haar nog wel. Maar je kreeg antwoorden die nergens op sloegen. En, en ja, daar zit je dan rond, rond de kerstdagen. je denkt, wat, ja, wat doe ik nou? Ja, en wat deed u? Nou, ik ben uh, toen via internet heb ik gekeken wat er zo te bieden was. Ik bedoel niet de datingsites, maar. En ik kwam toen bij Date Match terecht. Op internet? Op je 82 e Op mijn 82ste. Nou, ja. Ja, ja. Ja. Ja. ja. Toen nee. dacht u: kom, wat, wat was het moment dat u dacht: ik ga eens even achter die computer zitten en kijken? Ja, dat klopt. En wat was dat voor moment? Dat was de rond, rond de kerstdagen en het was doodstil. Kijk, ik heb kinderen die wonen in het buitenland, die zie je ook maar zelden. En ik dacht, ja, nou moet ik toch eens werk daarvan maken. Laten nou, eerst maar eens kijken hoe dat, hoe dat gaat. En dat ging voortreffelijk. Het is uh, met Date Match een uh, intakegesprek... waar je inderdaad van alles gevraagd wordt... Uh, om te kijken, uh, wat maakt hem tick. en uh, hoe is de situatie daar? Ja, yeah, en wat maakt you tick? Ja. Yeah. En, wat makes you tick? Wat, wat wilde u? Wat zocht u? Wat ik zocht was een maatje om mee te praten, om mee dingen samen te doen, gezellig te kunnen Zoals het altijd gehad had, tot de ziekte van mijn vrouw zo erg werd. Mm -hmm. ja. En was dat het? Of was er echt een beeld ook van hoe iemand eruit moest zien? Of was het echt alleen maar een geestelijk contact wat u zocht? Uh, nee, natuurlijk ook een, een, een, qua type... Maar dat is allemaal van, van later zorg. Je moet dan eerst instantie kans zien. Uh, is het wat voor me? Kan ik daar een contact mee opbouwen? En dat bouw je langzaam op. Ja, Want uw vrouw leeft nu ook nog? Jazeker, die leeft nog. Hoe vond u dat om dat te doen? Nou, ze is mijn patiënt. Dat was ze de laatste jaren natuurlijk al lang. En ik ga vijf, zes keer in de maand naar het verpleeghuis, altijd als activiteiten zijn... als er gezongen wordt of dansen is... of een spelletje met haar te spelen. Het lijkt er nergens op, maar ze vindt het verschrikkelijk leuk. En ik begrijp dat het bijdraagt aan haar welbevinden. Dat, ze, is, ze heeft groot plezier als ik er ben. Ja, Maar er is niet zoiets als een soort gevoel dat u haar ontrouw bent? Nee. nee Zo reëel niet. bent u ook, dat u denkt... Ja. Ja, na 17 jaar al die zorg alleen gedragen te hebben... en nou alleen laten zijn. Nee, ik voel me wel verplicht om voor haar te blijven zorgen. Dat doe ik dan ook. Ja. U kreeg een intake en u kon aangeven wat u zocht. Weet u nog wat u heeft gezegd? Nee. Nee? <laughs> nee, wat mijn hobby's waren, wat mijn opleiding is... Uh, wat, wat met het leven is gegaan, met geboorte kinderen enzovoorts. Nee. En toen, toen kwamen ze met een kandidaten? Ja. Nou, dan begint het met een telefoongesprek. Ja, u gaat meteen stralen als ik dat zeg. Ja, dat is leuk, hè? Ja, dat is <laughs> ja, leuk om te zien. Ja, nee, ze begint met een, met een telefoongesprek. En uh, in zo'n telefoongesprek tast je een beetje af. Ja, wat, wat zei ze? Zij belde of u belde? Ik, ik belde. U belde? Ja, belde, ja. En wat meenie... was uw eerste zin, weet u het nog? <laughs> Nee, ik, dat weet ik niet wat ik zeg. Nee? Nee, ik heb natuurlijk gezegd, nou, ik ben die en die. Uh, en uh, ik heb het adres gekregen van uh, Date Match. en uh, Ja, nou, ik heb, dit is mijn achtergrond, zus en zo en, enzovoorts. Heb je even tijd om erop door te gaan? Ja, nou, dat klikte. Ik heb toen geloof ik een uur getelefoneerd. Ja, nou herinner ik mij van de tijd dat ik hè, nog jong was en uh, vriendjes kreeg. Ja. Dat je je ook altijd heel onzeker voelde en dachten, ja, nou, was dit eigenlijk voor gesprekken? Ja, vindt hij me leuk? Herkent u dat? Nee, niet onzeker. Nee, nee, ik ben te veel door de roge weg. Nee. Ja, verandert dat ja. in de loop der jaren? Wat zeg je? Nou, verandert dat. U bent natuurlijk 82 nu. Ja. Is dat niet meer aan de hand? Dat ik... Nee. Toch. Zenuwachtig? Nee, nee, nee, nee. Toch een beetje spannend? Nee, want ik, ik doe vrij veel vrijwilligerswerk Ik kom dus altijd met alle mogelijke mensen in, in contact. Zeker ook tegen die achtergrond, want het is allemaal met betrekking tot de zorg. Mm -hmm. Ik ben gewend om met mensen om te gaan. Nee. Me... Ja, bovendien, het is ijdel hoor. We proberen het zo. En nee, dat, uh, toen ik nog 25 was, had ik ook die verliefdheid. Ja, nee. Ja. nee, want u uiteindelijk heeft u dus deze vrouw ontmoet ja. via dat bureau. Het ja. klikte, zegt u. Ja. Uh, en toen? Nou, toen hebben we een afspraak gemaakt uh, om elkaar een keer te ontmoeten. Zijn ergens koffie gaan drinken. Ja. Nou ja, dan praat je over hobby's en over de kinderen enzovoort. En dan tast je toch wel af of daar, of daar een, een zekere paralleliteit in zit. En dat zat er. En wat was de paralleliteit? Nou, ik komen ongeveer uit hetzelfde soort milieu. hebben heb dezelfde hobby's. En wat is uw hobby? Nou, ik heb verschillende hobby's. Maar verzorg voor mijn vrouw is een hobby. Ja, maar daar wilde u eigenlijk een beetje vanaf misschien ook. Van die hobby ja, toe? Ja. ja, maar ik lees veel. Met name wetenschappelijke uh, boeken. Met name over cosmologie interesseert men. Oh. Ja. En voor de rest, ja, ik... Uh, Doe erg veel vrijwilligerswerk in de bestuurlijke kant van de zorg. Ja. Dan heb je handen aan vol. Ja, maar goed, jullie hadden natuurlijk van plan om samen iets op te bouwen, toch? Ja. En is dat nu inderdaad, want u bent... Ja. U heeft een, een relatie opgebouwd. Ja. Um, hoe, hoe ziet u eruit, die relatie? Gen Voornamelijk gaat het om bij elkaar zijn. Dat je dingen samen kunt doen. Ik, ik doe nu dingen samen die ik anders ook nooit deed. Bijvoorbeeld naar een tentoonstelling gaan of naar een museum. En, en daarover praten. Kopje koffie drinken. Dat soort dingen. Dat is gezelschap. Je bent, je bent niet meer alleen. En als je dus wat gebeurt, kan je goed Moet je eens luisteren. Ik heb dat en dat meegemaakt. Vind je dat nou niet raar? Je kan het kwijt. Ja. Maar is er, is er ook een fysieke component? Ja. Nou, ook leuk, toch, op je ja, 82e? Of niet? Ja, ja, zeker, Ja, zeker. Ja. Ja. Want dat moet natuurlijk ook klikken. Ja, dat klikt ook. Ja. Want hoe was dat opeens? Om, Ik bedoel, 17 jaar uw vrouw uh, ja. verzorgd. Uh, haar afzien takelen, wat natuurlijk ja. ontzettend pijnlijk is. Ontzettend pijnlijk, ja. En dan opeens is daar deze nieuwe vrouw. Ja. En daar ging u opeens mee zoenen. En er was opeens een andere vrouw in uw leven. Ja. Hoe was dat? Heel plezierig. Heel plezierig, ja. Ik werd opnieuw jong. Ja? ja? En waar, op wat voor manier? Ja, hoe zeg je dat nou? Het is gewoon plezier om daar contact mee te hebben. Fijn dat ze er is. Maar ging u ook weer uh, andere dingen doen? Uh, zich meer moeite doen voor uw kleding, ik noem maar wat. Ja. Ja. Op haar advies? Ja? Nou, dan je, je, je, moet je dus een ander ding voor kopen. Nou ja, goed, als dat zegt, zal dat wel zo zijn. Ja. ja. En bent u verliefd op haar? Ach, verliefd, ja. Wat is verliefd? Nou, weet ik niet. <laughs> je weet dat was tijd dat we heel jong waren. Nee, dat is meer uh, echt zo'n verliefdheid van uh, met kloppende zenuwen... en een gevoel in je buik. Nee, nee, nee. Het is veel, verstandel, veel verstandelijker. In de tijd dat u uw vrouw verzorgde... Uh, dacht u op een gegeven moment, dit, dit kan niet meer langer. Ik, nee. uh, u, u werd echt somber? Nee, nee, nee. nee. Ik heb het til de bitterend volgehouden. En het had voor mij niet gehoeven... Want ik was er nog wel mee doorgegaan. Of ik het dan volgehouden had, is natuurlijk een andere zaak na al die jaren. Maar de, de reden waarom ze opgenomen is... dat, het, zoals ik net zei, de prikkels die ze kreeg... dat waren er te veel voor. Dat kon ze niet meer verwerken. Nee. Maar goed, op een gegeven moment heeft u gedacht... Uh, ik wil niet meer met kerst alleen zitten, mijn kinderen zitten in het buitenland. Juist. Yes. Uh, het was niet omdat u zelf gevoel had dat u echt somber werd. Nee. nee. U, u wilde alleen gezelschap. Ja, een maatje... Ja, en echt somber. Ja, Het was natuurlijk niet plezierig. Je bent altijd alleen. Ja. Ja, je eet in tien minuten, heb je eten op. Ja. Dat is ook ongezellig. Ja, We moeten anders doen. En die kinderen, hè? Hebben, deze, een, hebben die uw nieuwe uh, vriendin ontmoet? Nog niet. Maar ze weten wel dat ze er is. En ze waren het er allemaal volledig mee eens. Vindt volledig u dat mee. We, hoe vindt u dat? Dat dat, dat gaat gebeuren? Dat vind ik heel plezierig. dat ja, vind ik heel plezierig. Dat zal ook, dat zal ook heel goed gaan. Daar twijfel ik geen moment aan. Maar ze hadden er ook geen enkel bezwaar tegen. Als dat iets uitgemaakt? Als ze hadden gezegd, nou papa, uh, ja, kan je dat wel maken? Oma, mama zit nog steeds in het uh, ja. verpleeghuis. Had ik het toch gedaan. Ja? Ja, want ik maak mijn eigen keuzes. Het is mijn leven... En, en als ik dat voor mezelf goed vind... had ik het natuurlijk verdomd vervelend gevonden, hoor. Als ze dat niet, niet goed hadden. Maar ik had dat niet meer neergelegd. Geen sprake van. Nou zijn er natuurlijk een heleboel andere mensen... ook van uw leeftijd, of, ja. of misschien jonger of iets ouder... die, ja. die zich herkennen in uw verhaal. Ja. Uh, wat zou u tegen ze willen zeggen? Uh, als je dezelfde gevoelens hebt dat je er niet meer langer alleen wil zijn... ook omdat je dus een maatje en een gesprek nodig hebt... neem dan contact op met een goed bureau. Uh, en uh, met date match heb ik dat ervaren. Ik wist eigenlijk dat schoonzusje van mij jaren geleden overleed een man. En kort daarna had ze een, een relatie. Ze hoe kan dat nou toch op onze leeftijd? Gebeurt dat toch niet meer? Nou, dat was het dus wel. Ze zijn er langzamerhand 14 jaar bij elkaar, geloof ik. En die is naar een bureau gestapt huwelijksbureau heette dat in die tijd. Ja. ja, en in dit geval is het gewoon een bemiddelingsbureau. Ja, het is een bemiddelingsbureau. Omschrijf uw nieuwe vriendin eens. Wat is het voor type? Um, een zeer zelfstandige, een zeer actieve vrouw ook. Uh, iemand waarmee je ook uh, echt plezierig uit kan gaan. Ook die je wijst op je fouten en zegt van... Uh, ik koop nou toch eens een andere broek, bij wijze van spreken. Nou ja, dan ben ik zo verstandig en denk nou, zij zal het wel weten. Ja, ja. en dit rode mooie jasje, dit Colbertje dat u aanneemt, was dat ook haar advies? Nee, nee, dat was toevallig. Nee, dat heb ik, nee, was niet haar advies. Maar ze vindt het altijd leuk als ik het aan heb. Ja, het staat vrolijk. Hè? Ja. En uh, tot slot, deze week van de eenzaamheid. U bent het niet meer. Nee, zo te zien. Nee, nee, en ik realiseer me ook dat er natuurlijk een beperkte tijd is, Dan realiseren we ons beiden. Want het is een aflopende tijd. Maar als we bof heb je er vijf, zes, acht jaar misschien. En dat is niet eerder, dat is jammer. Ik Hebben we het in ieder geval geprobeerd. Zo is het, en u ziet er in elk geval blakend van geluk uit. Ja, dat klopt wel, ja. ja. Dank voor, uh, voor uw komst en ja. uh, nog heel veel geluk samen. Ja. Uh, ja, ik heb uw naam dus niet genoemd, omdat ja. u dat liever privé nee. houdt. Maar meer informatie over relatiebemiddeling voor 60PLUS... is te vinden op onze site tweedingen.nl. Ja. Dank voor uw komst. Okay, dank u. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarethe Reintjes. Als u nog een oude ongebruikte trombone of harp op zolder heeft staan... dan kunt u deze vanaf aanstaande vrijdag schenken aan het project Muziek Telt. En ik kan u vertellen, dat maakt mijn gasten van vanavond heel blij. De inzameling uh, is een initiatief van Radio 4. En die muziekinstrumenten die gaan naar scholen in kansarme wijken in ons land. Die instrumenten worden bespeeld door kinderen uh, in leerorkesten. En die leerorkesten die zijn opgericht door Marco de Sosa. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, Radio 4 voert actie voor uw kind, het leerorkest. Ja, dat is voelen. Hè? Ik ben echt heel, heel gelukkig ermee. Ja. ja. Een leerorkest, even uitleggen wat dat is. Nou, een leerorkest is eigenlijk een muziekonderwijssysteem... waarin kinderen in schooltijd een muziekinstrument leren bespelen... en dan ook meteen dat gebruiken binnen een complete symfonieorkest, eigenlijk. Ze treden echt op in een orkest? Ja, nou na een paar lessen is het zo dat ze jou uh, in het orkest zitten te spelen. Nou, is het zo dat uh, u met uw project uh, instrumenten nodig heeft? Want blijkbaar is het hartstikke populair. Ja. Wij zijn begonnen eigenlijk vijf jaar geleden met zo'n twintig kinderen. Wij zitten nu in Amsterdam op over de 1500 En we hopen in de komende tijd zo tot een 5000 te komen. Ja, wat is de magie van het dat, van dat spelen voor die kinderen? De magie voor, voor het spelen is dat je eigenlijk uh, kinderen laat kennismaken... met vaardigheden waar ze eigenlijk normaal niet geconfronteerd zijn. Dus dat betekent dat zij ook zich op een andere manier gaan uiten... En dat, uh, en dat is heel mooi om te zien. Omschrijf dat eens dus dan? Wat gebeurt er dan? Nou, bijvoorbeeld een kind bijvoorbeeld, die zegt tegen mij van het is, die het eerste contrabasles. En die, en die zegt tegen mij van goh, het is, het is geweldig als je contrabas bespeelt, want die muziek die gaat helemaal door je lichaam heen. En je voelt je zo gelukkig. En uh, dat is toch prachtig om te zien als een kind dat, uh, dat tegen je zegt. Ja, ja. Uh, ook hier aan tafel uh, leraar uh, Lillian van der List-Wilson uh, uit Bijlmer. Ja, dank. Uh, en het, zijn, het zijn een goede avond. Het zijn uw kinderen die muziek maken via dat leerorkest van meneer de Sosa. Ja, dat is zo. En uh, zo is heel even luisteren naar uw muziekles bij u op school. Dit is hem. En hij heeft een gietje, Blazen. De trompet is een broertje van de Hoorn. Allemaal onderbeurt. Wat is jouw eerste keus? De bariton, omdat ik het leuk vind om de knopjes in te drukken en om te blazen. Zullen we het één keer samen doen met z'n allen? Ja, onder schooltijd gebeuren deze lessen. Ja, die lessen zijn gewoon uh, elke week een uur en het is gewoon onderdeel van het lesprogramma. Het staat gewoon ook op het rooster. En wat vinden ze ervan? Nou, de eerste schooldag vragen ze al, wanneer begint het leerorkest? Dus uh, ze kijken er naar, al, al naar uit. Het verbaasde me dat ze niet vroegen wanneer begint rekenen... taal of tekenen, gym. <laughs> Eerst wat ze vroegen, wanneer begint het leerorkest? Nou? Ja. Want uh, ik begon gewoon met de, de algemene dingen. van uh, Dit is het rooster enzovoort. Maar dan onderbreken ze je en dan vraagt eentje gewoon... Van, uh, wanneer begint nou het leerorkest? En hoe tekenen? verklaart u dat? Ik vind dat die kinderen het heel belangrijk vinden. Maar waarom? Ik, ik denk dat de ervaringen die ze hebben... Uh, en het zit ook heel veel op het emotioneel vlak. Kinderen hebben dan een succeservaring. Kijk, als je ziet wat, wat, als je hoort wat voor achtergronden die kinderen hebben, dan, uh, wat dan reizen de haren je soms de berg. Als je hoort van dit gebeurt thuis of dat is in de omgeving gebeurd. Noem eens iets. Wat, wat... Uh, nou, dat een, uh, in de lift iemand dat ze lijken in de lift hebben gezien, of dat er geschoten is, of dat er een huis ontruimd is en verhalen over drugs soms. En dat hoor je van die kinderen en dan. Weet je dat die omgeving waarin ze zijn niet altijd veilig is. En dan uh, ben ik echt soms bezorgd. Maar door de muziek vinden ze toch wel een, een, een manier om op een positieve manier met dingen om te gaan. En door die ervaringen die ze hebben, die succeservaring, ervaren ze ook van ik mag er zijn. Ik kijk, vaak gaat, er ook, gaat men ook op een negatieve manier met die kinderen om. Maar nu ervaren ze van hey, ik kan wat ik kan op een positieve manier mij laten zien. Als ze daar op een podium staan... moet je zien hoe trots die kinderen zijn. We kunnen ons nu laten zien. Ik weet nog dat ze iemand zeiden... Die ze hadden in de beurs van Berlage opgetreden... Mm -hmm. en iemand maakte de opmerking van... nou, daar zijn jullie hoor. Zeggen ze, nou mevrouw, we waren ook al in het concertgebouw hoor. <laughs> weet je, dan zijn ze zo trots. Ja. En dat ontroert me heel vaak. Ja, ja want u komt, meneer de Sousa, uit uh, Brazilië oorspronkelijk. Dat klopt. Uh, is het feit dat... U Hiermee begonnen bent, heeft dat daarmee te maken? Voelt u zich verbonden met kansarme kinderen eigenlijk? Ja, absoluut. Uh, ik deed ook soortgelijke werk in Brazilië. Ik, uh, toen ik 14 was, begon ik uh, eigenlijk al in Brazilië uh, activiteiten te organiseren voor muziekeducatie in bij, uh, bij de buitenwijken van de, van de plaats van São Paulo, waar ik uh, woonde. Mm -hmm. Maar ik heb ook toen al gezien dat kinderen. Uh, uh, soms hebben ze zo ontzettend veel, uh, veel in zich. En, en wij, wij kijken op een hele nauwe manier naar kinderen. Ik heb bijvoorbeeld een kind in, nu in een van die basisscholen... die eigenlijk uh, een te lage IQ heeft voor die school. En die wordt altijd een beetje gezien als ja, het laatste van de klas. En nu en ontdekte we, toen ze begon ze viool te spelen... en bleek dat het, dat kind heel erg goed kan strijken. En, en ineens is het de beste van de klasse. En die moeder die zei tegen mij, van, ja, sinds zij viool speelt, wil ze elke keer elke dag naar school. En zij is zo gelukkig daarmee. Ja. En nu wordt ze geaccepteerd op andere vaardigheden. Ja, goed voor het zelfvertrouwen. Helemaal, ja. helemaal. En nou begreep ik ook uit onderzoek dat gebleken is dat kinderen er inderdaad ook beter van presteren. Gewoon. Yes. En dat ze minder agressief worden. Leert dat is ook, dat? Waar. Ja, dat is is het ook het waar. Als ik u vertel dat het hele team zo blij is ja. dat het leerorkest in de school zit. Want uh, ze hebben op de donderdag les en op de donderdag hebben we bepaalde problemen niet. Laatkomers, dat is minimaal. Kinderen zijn vrolijk, optimistisch, ze kijken uit naar die les... Het is heel, heel leuk. En in het begin, toen ze pas begonnen, dacht ik van... hoe zal dat nog gaan? Want in alle hoeken van de school wordt er les gegeven, Kleine groepjes, zelfs in de keuken, in de gangen. Weet u wel. Ja. Dus, uh, maar ze zien dat de kinderen naar een bepaalde docent moeten... ze showen met hun stoelen en hun instrument. En langs elkaar heen. En het komt allemaal goed. Waar wij zo bezorgd om waren. Ze vinden het zo belangrijk dat ze het gewoon goed laten gaan. Kortom, minder schooluitval eigenlijk. Ook ja. Zeker. En weet u, ik heb een, uh, in al die jaren dat we ermee bezig zijn, drie of vier jaar... Mm -hmm. heb ik zoveel ontroerende momenten gehad. Ik kan me herinneren dat ik een, een, een jongen van Marokkaanse afkomst in de klas had. En die had, had viool leren spelen. En hij was constant met zijn viool bezig. Al had hij die dag niet nodig, kwam hij ermee. En rond de kerst had hij een kerstlied leren spelen. En ik kwam steeds van, juf, zal ik het voor u spelen? Ik kan een heel <lacht> mooi lied. En dan stond ik daar te luisteren. En ik keek naar hem en ik dacht. Nu speelt een Marokkaanse jongen. Die eigenlijk moslim is. Een kerstlied. En voor hem maakt het niet uit dat het een kerstlied is. Nee. Hij vindt de muziek zo mooi. En dat hij het kan. En dan zeg ik. Kijk. Waar praten we over? Muziek is echt zo essentieel. Voor ja. kinderen. Dat ze dat kunnen ervaren. Dat, dat ze ergens iets zien van. Hé. Hey, dat, dat prikkelt me. Dat doet wat ja, met me. Ja. Dat raakt me ook. Ja. Het raakt ze. Ik, en hoe gaat. Ja, sorry. Ik heb nog een voorbeeld. Van een, uh, rond de kerst moeten de ouders. vragen we de ouders om wat bij te dragen. aan het kerstdiner enzovoort. En een keer had ik een meisje in de klas. en uh, de achtergrond was dat ze nog niet. Uh, ze was illegaal. en ze waren nog in een proces van. weet u wel. Ja, vergunning. uh, vergunningen. en zo. En ze had het heel moeilijk, verzuimde vaak. En ik dacht. nou, ik ga haar niet echt uh, vragen om wat te doen. Want ik dacht, het is moeilijk. En de meeste ouders hadden dan een, toegezegd dat ze een bijdrage zouden leveren. En zij kwam naar me toe met de viool. En ze zei, juf, op kerstavond ga ik spelen. Dus ze vond het zo belangrijk om ook wat te doen. Ja, wat fantastisch. En dat ze dacht, van, dat, is, dat is mijn bijdrage. Ja. En de hele klas was stil. Ze vond het zo geweldig dat ze toch in dit eentje zou spelen. Ja. Toen zei ik, dat is goed. En het was mooi. Heel mooi. <laughs> heel mooi. Ja. En want hoe gaat dat? Hè? We hoorden net meneer de Sosa die kinderen die dan uh, bepaalde instrumenten kiezen. Ja. Uh, is, er een, uh, is er inderdaad een, een, een keuze, een populair instrument bijvoorbeeld? Hoe gaat dat? Nou, dat is... Dat, is, uh, uh, dat dachten we eigenlijk. Hè? Want we begonnen natuurlijk in de, de Bijlmer. En je hebt heel veel kinderen die, die uit Afrika of uit de Antillen komen. En de voordeel voor, voor, voor was van, nou, iedereen gaat nu slagwerk doen. Maar wat we gemerkt heb, is dat kinderen die, die, die, die denken heel anders over zo'n instrument. Die zien eigenlijk een instrument als een soort speelgoed. Als, als, als een tool, zeg maar, als een, om, om, om zich te, te, te uiten. En die kiezen bijvoorbeeld een fagot, omdat die gewoon ja, uh, gek uitziet. Die heeft klapjes, een heleboel dingen die glimmen. Er zitten bijvoorbeeld stoere meiden. Ik heb bijvoorbeeld in, in een schoon in West... Uh, met heel veel Marokkaanse meisjes... en die willen allemaal contrabas en trombonen spelen... Want ja, dat is stoer. En dat is hun manier ook om uh -huh. dat te, te laten zien. En dus het is uh, eigenlijk de, de normale gedachtegang die wij hebben in het, in het Westen, zeg maar, die, die is, is heel erg in, in hokjes verdeeld. Wij denken dat de mensen heel erg bepaald worden en de keuzes worden heel erg bepaald door de afkomst of wat dan ook. Maar kinderen zien zo'n instrument eigenlijk als een, een soort uh, speelgoed, als, een, als iets waar mensen ja. kunnen iets uiten. Ja. Cool is, ja, ik weet nog ja. dat een van die kinderen zei, want de muziekdocent uh, demonstreert hoe het gaat de eerste keer. En de jongen had gekozen en toen ze hem later vroegen wat zijn motivatie was. Toen zei hij, oh, die docent lijkt op mijn opa. Ja, ja. <laughs> en daarom had hij dat instrument gekozen. Ja. Dus je hebt wel gelijk dat kinderen op heel andere gronden kiezen voor een instrument. Ja. En ik denk ook dat... Uh, uh, kijk, ik, ik denk dat wij ook kinderen heel erg serieus moeten nemen. Ik weet, uh, toen Prinses Maxime bij ons op bezoek was op een gegeven moment, uh, een van de eerste opmerkingen die ze deed, van goh, jullie nemen de kinderen ook heel serieus. En, en dat is het ook. En ik dat was... was muziek in uw oren? Het ja, dat was muziek in mijn oren. Ik had, uh, ik had op, uh, vorige week een, een demonstratie op een, in, een, in, een, in een school in, in Amsterdam-Oost voor ouders. Heel veel moeders die allemaal met een hoofddoek kwamen. Ik dacht in. Begin van goh, dat gaat helemaal niet goed. Want misschien vinden ze helemaal niks, die muziek die wij doen. En ik had mijn verhaal verteld, een filmpje laten zien. En was heel stil. En op een de moeder gaat opstaan. En die zegt: Van ik ben heel ontroerd. Want het is de eerste keer die ik het gevoel heb. dat mijn kinderen serieus worden genomen. Oh, zo. En toen kregen we, kreeg ik een applaus. En. en uh, ja, dat, dat raakt je dan. Ja, he? natuurlijk. Ja. En um, tot slot, want het is alweer bijna half negen. We begonnen uh, met het feit dat Radio 4 in actie begint... om instrumenten in te zamelen. Want blijkbaar zijn er niet genoeg. Nee. Dus nog heel even. Jullie krijgen nog 20 seconden de tijd om mensen op te roepen. Ja, gaat uw gang. Nou, ik wil wel zeggen dat... Um, toen de kinderen instrument mee zouden kregen naar huis... ik als klassejuf dacht... oh, gaat het wel goed. Verlie raakt het niet kwijt of zo... Maar nee hoor, die kinderen vinden het zo belangrijk. Ja. Dus... We hebben tot nu toe geen enkel instrument... Heb je enkel moment gehad dat te horen of, of een geval van dat er iets met de instrument was of het niet ja. terecht was gekomen? Kortom, alle oude instrumenten op zolders, ja, moeten je inleveren. En waar moet dat ingeleverd worden? Nou, er zijn 20 plekken in, in Nederland. Kijk maar alsjeblieft naar de site klassiekgeeft.nl. en dan kun je het bij Radio 4 dat zoeken. En daar zijn allemaal verschillende plekken Weinig door heel leveren. Nederland en dat, dat kun je gewoon inleveren. Nou. Helemaal duidelijk geworden dat nou, het voor kinderen Ik echt heel... dat iedereen op zolder gaat zoeken en uh, de ja. instrumenten geven. Nou, als het is u echt de het waar. vast. Hartelijk dank voor uw komst. <laughs> Graag Marco gedaan. de Sosa, oprichter dus van het Leerorkest. En Lillian van der List Wilson, lerares op een basisschool in de Amsterdamse Bijl. Maar Dank. Dankjewel. Dit was hem weer. Twee dingen. Morgen zijn we er weer. En straks uh, voetbal. En dan is langs de lijn met Jeroen Stomphorst. Maar de eerste hoofdpunten van het nieuws met Trudy Venderich. Radio 1. Het NOS Journaal. Het Griekse parlement heeft ingestemd met een omstreden belasting op onroerend goed. De hele socialistische PASOK-partij van premier Papandreou stemde voor, waardoor een nipte meerderheid ontstond. Griekenland moest de extra belasting invoeren om in aanmerking te komen voor een nieuwe internationale lening van 8 miljard euro. Minister Rosenthal betreurt het besluit van Israël om 1100 woningen te bouwen in Oost-Jeruzalem. Hij vindt het contraproductief voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Ook de Verenigde Staten betreuren het besluit. eu buitenlandschef Ashton heeft er bij Israël op aangedrongen het besluit terug te draaien.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 En vijf Tamils hebben voor de rechtbank in Den Haag zelf straffen tot 16 jaar horen eisen. Volgens het OM hebben de vijf geld ingezameld voor de Tamil-tijgers in Sri Lanka. De Tamil-tijgers staan sinds 2006 op een Europese lijst van terreurorganisaties. Justitie zegt dat de Tamils medeschuldig zijn aan aanslagen op burgers en militairen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond, welkom bij een extra lange uitzending van Langs de Lijn... met volop Champions League voetbal. Zo direct vanaf kwart voor negen, Real Madrid-Ajax... waar Ajax zal moeten voorkomen dat het weer zo'n afstraffing wordt... als vorig seizoen. Ja, we lieten het ook allemaal een beetje bekomen, denk ik. En, uh, ik denk dat het ons minder snel zal gebeuren dat we zo... Onder de voet worden gelopen als toen. Daar gaan we toch wel iets aan doen. Ja, want het vorige seizoen werd het maar 2-0 voor Real, maar werd Ajax dus compleet weggespeeld. Hoe gaat het zometeen? Dat horen we van Bas en Ronald. Goed, de volleybalvrouwen zijn net begonnen aan hun wedstrijd op het Europees kampioenschap tegen Azerbeidzjan. Een tussenronde met als inzet een plaats in de kwartfinales. Lars Keert. Nederland is goed begonnen aan de eerste set. Het is 4-2 in het voordeel van Oranje. Ja, inderdaad, als Nederland deze wedstrijd wint... dan plaatst het zich voor de kwartfinale hier op het EK in Italië. En dan is ook Italië, dat weten we al, de tegenstander van Oranje. Normaal gesproken zou Azerbeidzjan weinig problemen moeten geven. Nederland heeft nog nooit verloren van dit team. moet wel zeggen dat de basis op één plaats is gewijzigd. In plaats van Caroline Wensing speelt Francine Huurman. Wordt ons alleen niet verteld waarom dat is. En Schalke 04 heeft een nieuwe coach. Huub Stevens wordt in Gelsenkirchen de opvolger van Ralf Ranjiek. Ondanks de interesse van HSV is het eigenlijk logisch... dat Stevens weer aan de slag gaat bij zijn oude liefde. Schalke is niet zomaar een verein. Schalke, ja, zeg maar, eenmaal Schalke, immer Schalke. En wij houden u tot 11 uur op de hoogte van alle ontwikkelingen... in de Champions League bij de zeven overige wedstrijden van deze avond. Want onze voornaamste aandacht gaat natuurlijk uit naar Real Madrid tegen Ajax. Na het thuisduel tegen Olympique Lyon. Dat werd 0-0. Begint Ajax om kwart voor negen aan de tweede poelwedstrijd van de Champions League. Van dit nieuwe seizoen in het BNBU stadion in Madrid is Real Madrid dus de tegenstander opnieuw. En onze beslaggevers zijn Roland van der Geer en Bastien Geller. goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Goedenavond, Jeroen. Bas, uh, verrassingen in de opstelling van Ajax te melden of niet? Nee, niet. Uh, er hing een heel klein vraagtekentje boven de naam van de Wiel... ...die wat last had van zijn bovenbeen opgelopen in de wedstrijd tegen Twente. Die heeft gisteren ook wat minder op de training kunnen doen eigenlijk dan uh, was voorzien. Uh, maar is er gewoon bij vanavond. Sterker nog, Ajax speelt met exact hetzelfde elftal als waarmee het afgelopen weekend uitkwam tegen Twente. Voor de duidelijkheid betekent dat dus Vermeer in het doel. Een achterhoede met vanaf rechts van de Wiel al de wereld Vertongen en Anita... Dan het middenveld met de heren De Jong, Jansen en Eriksen. En de voorhoede met Soleimani, Sikkoston en Boerichter. De helft van het elftal, grofweg, was er vorig jaar bij die inmiddels. Uh, veel besproken, misschien wel te veel besproken. Afstraffing al bij. En weet dus dat het vanavond anders moet. De andere helft, zullen we maar zeggen, heeft geen idee wat er vorig jaar gebeurd is. En misschien is dat maar beter ook. <laughs> ja. Maar uh, dat zal het ongeveer zijn. Ja, je kan er niet aan voorbij gaan, toch, Bas. Aan, aan die wedstrijd van vorig jaar. Want dat was natuurlijk uh, ja, taalbaar bijzonder. Sterker nog, we hebben het er nu nog over. Ook al omdat toen de revolutie mag ik het zo noemen, van johan Klaver begon. Ja, dat was de, de directe aanleiding. Eigenlijk de welbekende druppel die de Emmer deed overlopen. Um, nou ja, je zegt dat al, 2-0 werd het. Maar Maarten Stekenburg heeft het nog nooit in zijn hele leven zo druk gehad. Die heeft namelijk 36 ballen uit zijn doel moeten houden. 36. En ja. eigenlijk was iedereen het toen over eens van het had echt dubbele cijfers kunnen worden. Het was, uh, het was een beetje een vertoning. Nou ja, laten we hopen dat het ja. eigenlijk nog wel heeft. Stekenburg kon zich uh, wel onderscheiden in die wedstrijd. Goed, uh, Ronald zo meteen in de opstelling van uh, de koninklijke. Waar uh, Mourinho niet op de bank zit. Hè. Hij is geschorst. Heb jij hem al gezien? Zit hij ergens in het stadion bovenin? Hoe gaat het zoiets? Ik uh, kijk eens even om me heen. Maar uh, hij zit hier in elk geval <laughs> niet in het zicht. Dus uh, het antwoord daarop is nee. Het is ook best Terug groot stadion. Wel... Hè? Ja, het is heel groot. Uh, maar ja, hij zit hier niet in elk geval in de buurt van de perstribune. Geruchten zijn wel dat hij ergens in het stadion is. En we weten van Mourinho... Dat hij hoe dan ook toch altijd zijn invloed op het elfval zal uitoefenen. Waar hij dan ook is. Of hij nou in het spelershotel is, hier is of met een auto rond het stadion rijdt. Hij zal altijd de selectie kunnen bereiken. Hij wordt op de banken in vervangen door Eitor Karanka. Zelf oud-centrale verdediger van deze club. En wel wat nieuwe namen in de opstelling. Als je kijkt naar de laatste competitiewedstrijd. werd hier met 6-2 van Rui Fanecano gewonnen. En er zijn wat, wat wijzigingen aangebracht. Dira speelt bijvoorbeeld. Eusil speelt. Um, Cavalho, net op tijd fit. De Portugese verdediger. En Benzema is de diepe spits. Higuain, Diara, Albiol en um, Di Maria zijn geslachtofferd. En als je dan kijkt naar de opstelling vallen er wel een paar dingen op. Ten eerste, nou, laat ik gewoon maar de, de opstelling even doornemen. Casillas is natuurlijk de keeper. Achterin Ramos, Varaan. Dat is een Franse verdediger van maar 19 jaar. Eigenlijk voor de breedte gehaald, maar nu gewoon in de basis. Carvalho staat naast hem en Arbeloa is nu linksback. Een uh, blokje van twee in de controle, zeg maar. Kedira de Duitse en Xabi Alonso. En dan in het aanvallende lijntje van drie aan de rechterkant Cristiano Ronaldo op 10 Euziel. En op 8, Kaka, man die wiens rol hier eigenlijk wel was uitgespeeld. Maar hij speelde wel het afgelopen weekend mee en heeft dat blijkbaar zo goed gedaan... dat hij nu aan de linkerkant mag starten. Benzema is dan vervolgens de spits van Real Madrid. In dit uh, stadion waar mij één ding opvalt, dat de mensen vrij laat komen. Vijf ringen moeten er nog worden gevuld en langzaam maar zeker gebeurt dat. En in al zijn grootheid in dit stadion zie je aan de rechterkant bij ons van de pres de Ajax supporters zitten. En als ik dan naar de linkerkant kijk valt mij één ding op. Daar hangt een spandoekje en daar staat op Jack is kaal. Dat zal met je collega te maken hebben. Ik weet het niet. Met onze collega. Of zal het iemand anders uh, worden bedoeld. <laughs> het, hangt, het hangt ver weg van alles wat Nederlands is hier. Dus ik denk toch dat dit een internationale doorbraak is. <laughs> <laughs> ja, we gaan het te melden. Eindelijk. <laughs> uh, uh, uh, uh, iets minder grappig. Real speelt met rouwbanden. Uh, Ronald begrijp ik. Hoezo is dat? Ja, dat, is, dat heeft te maken met uh, het overlijden vandaag van uh, Jesus Pereda. Dat is een oud Spaans international speler geweest van Real Madrid. In het begin van zijn carrière overigens. Toen is hij jarenlang... ...in de jaren 60, want daar hebben we het over spelen geweest van Barcelona. Ruim 300 wedstrijden voor gespeeld. Hij is uh, overleden aan de gevolgen van kanker. Was al geruime tijd ziek, 73 jaar oud geworden. Maar het is een meneer die in heel Spanje een held is uh, gebleven eigenlijk... nadat hij in 1964 op de finale van het Europees kampioenschap... Uh, ...Spanje tegen de Sovjet-Unie was dat toen... Uh, ...zeer beslissend was. Spanje won die finale met 2-1 en Pereda maakte en een goal en gaf een assist... En is eigenlijk nou ja, sinds tien een held gebleven. Ja, het heeft natuurlijk ook tot 2008 geduurd totdat Spanje weer eens wat anders won. Dus dat ja. is een hele grote meneer. En uh, dat is de reden dat, omdat hij overleden is, Real vanavond met rouwbanden speelt. Voorkomen terecht uiteraard deze... Ja, Ja. ja. Um, we horen jullie zo direct weer over 6,5 minuut. Gaat het beginnen die wedstrijd Real Madrid Ajax nu eerst naar de Oranje Volleyballvrouw. Die zijn bezig aan hun eerste set tegen Azerbeidzjan. Op het Europese kampioenschap in Italië inzet dus een plaats in de kwartfinales. Nederland moet winnen, dat moet goed te doen zijn, zei zojuist Lars Geert. Gaat het ook lekker met de Oranje Vrouwen? Nou, we kijken in het gezicht van het hele, hele boze Avital Sélinger. Want hij heeft zijn ploeg een 6-2 voorsprong zien verliezen in deze eerste set. Het is 8-9 in het voordeel van Azerbeidzjan. Dat had alles te maken met een service serie van Rahimova. Een van die lange vrouwen aan Azerbeidzjaanse kant. Bijna 2 meter. Zij komt heel hoog, sloeg de bal diep in het achterveld. En vooral Libero Janneke van Tienen was daar niet tegen opgewassen. Kon spelverdeelster Dijk maar niet goed bedienen en de aanval van Nederland liep niet. Nu... Nu gaat het weer iets beter. Mimelon Vlier het roer heeft overgenomen. Haar team enigszins op sleeptouw heeft genomen. En zo de stand weer gelijk trekt 9-9. Maar Nederland zal er absoluut wel wat beter moeten spelen. En zeker wat beter moeten pasen om ervoor te zorgen dat ze Azerbeidjan in drie sets naar huis sturen, Want dat is wel het doel van vandaag. Lars, dankjewel. Uh, jij houdt ons op de hoogte van het voetbal. Tussen al het voetbalgeweld in, want er wordt nog meer gevoetbald, natuurlijk, behalve Ajax. Om kwart voor negen, de aftrap in BNBU, dan ook de andere wedstrijden in die Champions League. Frank Wielert is onze man in het zogenoemde matchcenter. En als u dit hoort. Juist, dan is er nieuws van de velden. Goedenavond, Frank. Ja, ja zo is ja, het. Ja, hij liep lekker. En het is iets om trots op te zijn. Het is wel duidelijk, als, als we dat horen, dan moet er wel wat gebeurd zijn op de andere Er moet wel een beetje dan serieus gewerkt worden, worden daarboven in die redactie. Uh. Ja, het, is het is nu nog een gezellige boel. Straks zit iedereen natuurlijk alleen maar naar schermen te staren. Net als ik dat zal uh, moeten gaan doen. Tenslotte zeven wedstrijden om te volgen. Het mooiste affiche trouwens. Ho, ho. Oh, Volgens ja, mij is er al eentje gespeeld, toch? Ja, ook dat. Uh, dat was niet het mooiste affiche. Zullen no. we die eerst doen dan die gespeeld? Ja, dus ik denk ik vind ook leuk bij Pool A. Maar als jij bij B wil beginnen, <laughs> prima. Maakt mij niet uit. CSKA Moskou tegen Inter. En uh, Inter had natuurlijk die eerste wedstrijd uh, uh, verloren. Dankzij Trapsonspoor dat één schot op doel waagde. Dat ook gelijk uh, zag uh, omgetoverd worden tot een uh, doelpunt. En dus onderaan in Poel B na wedstrijd ronde 1. Maar nu, na wedstrijd ronde 2 zal dat zeker anders zijn. Want Inter won met veel pijn en moeite dat wel... Uit bij CSKA Moskou na een 2-0 voorsprong. Lucio en Pazzini maakten al uh, na een minuutje of twintig samen uh, de 0-2 in Moskou. Maar Zagoev en Wagner Love die maakten de 2-2. En uh, een minuutje of, nou wat zal het zijn geweest, een kwartiertje voor tijd. Twaalf minuten voor tijd Zarate de 2-3 voor uh, Inter. En uh, dat verleidde Wesley Sneijder, die er niet bij kon zijn. Hè. Hij is geblesseerd tot de ergernis van uh, Ranieri, de nieuwe coach uh, uh, van uh, Inter. Die, uh, uh, die is bang dat Wesley Sneijder er lang niet bij zal zijn. En Wesley Sneijder meldde op Inter, wel dan Guides Forza Inter. Want dat doen we natuurlijk ook. Hè. Alles wat de grote voetballers melden en grote sporters melden over de Champions League, daar zijn we bij. De andere wedstrijd als de Groep uh, of Pool B gelijk maar even afmaken. Trapsonsport tegen Lille, de Nederlandse inbreng daar... Is Björn Kuipers, de scheidsrechter, En een klein beetje Nederlands dan vooruit. Paolo Henrique, die in de basis staat bij Trapsonspoor, De ex-voetballer van Herenveen. Die via Westerlo op duistere wijze. En uh, bij Trapsonspoor in de Champions League uh, is beland. En dan gaan we naar, denk ik, het affiche van de dag. Of heb je nog een ander voorstel? Ja, ja zeg het maar. Joh, bij welke wedstrijden er uitspringen, natuurlijk? Je, behalve Ajax Real. Of Real nee. Ajax. Ja, uh, Bayern tegen Manchester City lijkt me een hele mooie. En ook Zo. daar hebben we, uh, ja toch, een Pool A. Uh, uh, Robin net terug van een schaambeenblessure. Afgelopen weekend op de bank begonnen en uh, vanaf daar ingevallen doelpunt gemaakt. Hij start uh, ook weer op de bank tegen Manchester City in uh, München. Op de bank bij Manchester City, Nigel de Jong. Hij is er vier weken uit geweest met een voetblessure. Uh, Geblesseerd geraakt in de openingswedstrijd van uh, de competitie. En hij uh, begint vandaag ook op de bank. Dus dat is mooi. Uh, Mooi dat we in ieder geval daar nog uh, wat Nederlandse inbreng zouden kunnen krijgen. En uh, voor wat betreft de mensen op Twitter. Dirk Nowitzki, de officieuze wereldkampioen uh, basketballen met de Dallas Mavericks. Duits international. En uh, hij heeft eerst even in de NHL de Dallas Cowboys gekeken. En gaat nu klaarzitten voor Bayern tegen Manchester City. Dat we dat ook even weten. De andere wedstrijd in uh, Pool A. Napoli tegen Villarreal. Met bij Villarreal in de basis Jonathan de Guzman ex Feyenoord natuurlijk en uh, deze uh, transfer, afgelopen transferperiode getransfereerd richting Villarreal. Groep C. ...Manchester United tegen Basel. Rooney doet niet mee, Hernandez doet niet mee, Vidic doet niet mee. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste feiten van die wedstrijd. En verder mag je natuurlijk verwachten dat Manchester United in eigen huis... Ja, ...nou ja, gehakt maakt van Basel, weet ik niet. Want die hebben toch nog wel aardige resultaten behaald... ...in de voorrondes van de Champions League. Maar laten we kijken. En Manchester United heeft doorgaans in de pool niet zo heel veel zin... ...om echt serieus helemaal door te trekken. En de andere wedstrijd in het pool C is Ocelou Galac. Heb ik me laten vertellen dat je dat moet uitspreken... Maar wij kennen hem natuurlijk als we het gewoon uitspreken zoals het er staat. ...Otolul Galati tegen Benfica. En in die wedstrijd valt op dat Benfica natuurlijk een Portugese ploeg. Daar speelt niet één Portugees vanavond in de basis. En dat is voor het eerst dat een Portugese ploeg in de Champions League zonder ook maar één Portugees gaat opereren. En dan hebben we natuurlijk nog groep D. De groep van Ajax en Real Madrid. Olympique Lyon tegen Dinamo Zagreb. Daar valt op dat Olympique Lyon zijn 100ste Champions League wedstrijd speelt vanavond. En ze speelt met dezelfde elf namen als die ook aantraden tegen Ajax. Lissandro is er nog niet bij, Chris niet, Kurkoef niet. Zij zijn allemaal nog geblesseerd... maar zijn inmiddels al wel weer terug in de groepstraining. Nou, volgens mij ben je dan helemaal van A tot Z bijgepraat... wat betreft wat er vooraf te zeggen is. Oké, okay, Frank, dankjewel. Je krijgt vierkante ogen van het loeren En al die schermen. Eén uh, wedstrijd hoeft er maar in de gaten te worden gehouden... door Ronald van der Geer en Bas Tichler. Ajax op bezoek bij Real Madrid. Zo is het. En daar hebben we ook nog vier ogen gekregen. Dus dat moet goed komen. De spelers op het veld. Het wit van Real straalt ons tegemoet. En het blauw van Ajax hopen we dan maar. Het zal vanavond een blauwe kleur blijken waarmee je succes haalt. scheidsrechter Klettenburg heeft de bal klaargelegd. Real gaat zo aanstonds aftrappen. We gaan het niet te veel meer hebben over die wedstrijd van het afgelopen jaar. Daar is in de voorbeschouwing voldoende over gezegd. En misschien wel te veel. En we hopen dat de heren uit Amsterdam... En de nieuwelingen geleerd hebben van dat moment. En eens kijken wat ze dan vanavond tegen ja, het natuurlijk favoriete Real Madrid kunnen. De wedstrijd loopt. Real heeft afgetrapt. En Ajax is begonnen aan de tweede confrontatie in de Champions League. Nadat het in de eerste wedstrijd dus met 0-0 gelijk speelde thuis tegen Lyon. En in de wetenschap dat Zagreb de andere ploeg is in deze pool. Zijn dit mocht je hier punten halen natuurlijk bonuspunten. Dezelfde elf als tegen Twente in het veld. En Real Madrid aan de bal. Het Real Madrid dus, voor alle duidelijkheid. Kaka en Cristiano Ronaldo in de basis. En het balbezit voor Real op de helft van Ajax. Het gaat terug naar Sergio Ramos. Vervolgens naar die jonge verdediger, Varaan. En vervolgens de routinier van Real Madrid, Carvalho. Hij speelt de bal richting de helft van Ajax... waar Soleimani het leer verovert op Cristiano Ronaldo. En Ajax er dus zowaar vandoor kan aan de rechterkant... met krekkering van de wiel richting het schapschopgebied. De eerste voorzet, een feit en het schot. En de redding van Casillas. en het schot is van Dedic Boerrichter. Dit is een bliksemstart voor Ajax in deze wedstrijd. Het foutje van Carvalho, de interceptie van Soleimani. en directe uitbraak dus over de buitenkant van de wiel... en Boerrichter die zichzelf is een debuut... Nee, het is een tweede wedstrijd in Europees opzicht... ...waar zich onsterfelijk had kunnen maken door hier te scoren. Kassilias voorkomt dat. Hoekschop wil Ajax inmiddels genomen. Bal kort en wordt al breed voor de goal gelegd. Zou er zouden van afstand geschoten moeten worden. Dat willen mensen ook wel, maar echt een schot wordt het niet. Aan de andere kant van het veld moet al de wereld die was meegekomen... ...nu de bal weer richting dat strafhofgebied koppen. Dat lukt, de bal blijft te hangen. Siktorsson wilde naartoe, maar dat lukt niet. Sabia Alonso neemt over, laat zich door Ajax van de bal zetten. Ajax begint ijzersterk, maar Sulemani en Siktorson vinden elkaar dan niet. Maar als Ajax dan de problemen van het afgelopen seizoen hier van zich af wilde schudden... is dat na 90 seconden al gelukt. Want de kans van Boerichter is al groter dan wat Ajax vorig jaar in 90 minuten kreeg. En wat Ajax laat zien daaromheen is in één woord prima. Real Madrid lijkt zelfs een beetje geschrokken. Nou, dat is leuk, want dat hadden we eigenlijk niet verwacht dat we dat binnen twee minuten konden zeggen. Reuzenkans voor Boerichter, goede parade van Casillas en Madrid aan de bal. Zijn we er al? Nou, nee, dat dacht ik niet. Benzema draait vanaf de links naar binnen, halverwege de helft van Ajax... en zoekt een afspeelmogelijkheid, vindt hem in Euziel Terug naar Benzema, die heeft dan wel wat ruimte voor een combinatie die hij wel opzet. In de as van het veld wordt uiteindelijk bezworen, dat gevaar, door Jan Vertongen. Maar de bal wordt wel weer ingeleverd bij Real Madrid. Nog even dan over wat Van de Boer zei voorafgaand aan deze wedstrijd. En dat deed Ajax dus in de eerste 90 seconden. Je moet durf tonen, je moet lef tonen, je moet geloven in eigen kunnen... En vol overtuiging aan deze wedstrijd beginnen. En dan heb je de helft al gewonnen. Nou, dat is in elk geval gebeurd. Nu eens kijken hoe Madrid zich herstelt van toch die bliksemstart van de Amsterdammers. Voorlopig mag er ingegooid worden via Arbeloa, De doorgeschoven linksback op de helft van Ajax. Gooit naar Benzema. Maar daar zit Ajax tussen met Sim de Jong. snelle combinatie op het middenveld mislukt omdat Eriksen voorbij de bal loopt. Meteen wordt er wel druk gezet en verovert bijna Sieto zonder bal weer terug. Maar lost de verdediging van Real dat aardig op via Varaan, die jonge Fransman. En Ricardo Carvalho, die dus terugkeert in het de elftal. Paasje naar het midden, naar Eusiel. Handige beweging. Maar toch weer de ontschepping van Ajax via de aanvoerder Vertonghe. En aan de rechterkant het balbezit voor Van de Wiel, die nu wel op de huid wordt gezeten door Cristiano Ronaldo. De bal terug speelt naar Alderwereld. Alderwereld onder druk gezet door Benzema. En dan de bal terug naar Vermeer, die een breed meegeeft aan Vertonghe. Ajax lijkt niet in de war. Ajax voetbalt goed en voetbalt statig. Zoals Frank de Boer inderdaad zei, met de borst vooruit het veld op. Maar SVP ook met de borst vooruit het veld af. Waarmee hij nog veel meer dan een goed resultaat bedoelde dat je moet blijven voetballen en jezelf moet blijven. En dat lijkt Ajax in de beginfase van deze wedstrijd te doen. Al de wereld aan de bal. Balletje naar Soleimani. Die is even heeft laten zakken. Eriksen is doorgelopen. Soleimani draait weg van de tegenstander. wil de bal meegeven aan Siktorsson. Dat mislukt. Bijna zit Eriksen nog tussen. Maar de verdediging van Real sluit de rijen. Het Sergio Ramos die wel weer direct wordt opgejaagd op eigen helft door Derek Boerlichter. Hetzelfde jagende werk Özil Anita. Maar dan is Eusiel wel wat sneller dan Anita en dan vandoor aan de rechterkant. Vervolgens met de buitenkant speelt hij de bal naar het hart van het veld. Daar zit Vertonghen tussen. Geen voortzetting bij Ajax, wel onderschepping. Dus balbezit nu weer voor Real Madrid. Even de keeper Castillas. Altijd een plaaggeest. Vooral alles wat uit Nederland komt. Hopen dat hij dat vandaag niet kan zijn. In deze wedstrijd. Varaan, de jonge verdediger. Dan Sergio Ramos met wat risico. Toch gespeeld naar de as van het veld. Daar kan er gecombineerd worden met Cristiano Ronaldo en Kaká. Maar er zit eigenlijk er weer tussen. En kan men eruit nu met Soleimani. Ja, het was de scheidsrechter die per even in de baan van het schot stond. Het komt eigenlijk niet slecht uit. En nu mogen ze weg ook met Van der Wiel aan de rechterkant van het veld. Die een hakje krijgt en binnen kan houden van Sikorsson. Uiteindelijk uh, daar langs Arbeloa moet. Arbeloa zet zijn voet tegen de bal. De bal over de zijlijn. Ingooit voor Ajax. Na 4,5 minuut 0-0 stand. bal inmiddels snel genomen. Ajax maakt nogmaals een goede indruk en van de wiel wil een voorzet geven, maar moet het dan met links. Draait dan terug. Geeft de bal mee. Aan de Jong, krijgt de bal weer terug. Opnieuw de Jong. Opgejaagd door drie mensen van Madrid nu en dan de bal terug op de eigen helft. Maar Ajax heeft in de beginfase gewoon meer balbezit dan de tegenstander. En dat hadden we toch eigenlijk niet verwacht. Anita Jansen terug. Kaatsen, de bal voelen, je zeker voelen. Al de wereld, vertongen en houdt de bal maar in de ploeg. Real zakt terug, houdt eigenlijk alleen Benzema nu op de helft van Ajax. Een diepe opening komt naar Eriksen. Want Ajax beweegt gewoon ook brutaal op de helft van Real Madrid. Dat deed Eriksen, dat doet nu ook Soleimani. Hij creëert ermee ruimte voor Eriksen om van rechts naar binnen te komen. Het gaat uiteindelijk toch naar Soleimani met tussenstation de Jong. Dan Soleimani met de Arbeloa in zijn rug en die blijft wonderwel overeind. En Ajax krijgt de bal dan ook nog vrij aan de rechterkant bij de Jong. Die komt met een voorzet, wordt half aangeraakt waardoor Sergio Ramos de bal kan wegtrappen... en uiteindelijk dus niet de bal bij Boerichter komt. Die misschien wel dacht, zo kan ik nu voor de tweede keer schieten. Zo ver kwam het niet. Ajax verdedigt overigens weer goed als Real uitverdedigt. Ajax opvangt en met Vermeer als tussenstation... voor Tongen nu wel weer inlevert bij Real. Eusil vervolgens de bal krijgt. En halverwege de helft van Ajax aan de linkerkant bij de Amsterdammers... maakt Anita uiteindelijk een overtreding op. Eusil, een van de smaakmakers dus in het elftal... dat doorgaans gecoacht wordt door Mourinho, maar nu even niet... Tegen een schorsing zit hij elders in dit stadion. En ziet hij hoe Eusiel namens zijn ploeg een vrijtrap gaat nemen. Ja, allemaal het gevolg van het feit dat al de wereld niet goed uitverdedigt. Dan komt die vrije schop, wordt weggekopt door Ajax. Opgevangen weer door Anita. Die verspeelt de bal op 20 meter van het doel, recht voor het doel. Dan wordt hij opgevangen door Xabi Alonso, die hem terugspeelt richting de middenlijn. Maar Anita moest zoals dat heeft een professioneel overtreding maken daar... om het probleem weer op te lossen. Dat is gelukt, maar de tegenstander heeft wel de bal. De tegenstander leidt nu balverlies. Ajax kan eruit komen, als het dat tenminste snel wil... via Suleimani, Na dat balverlies van Ricardo Cavaglio Gaat het via Theo Jansen even terug naar Jan Vertongen. Al de wereld wijst, de bal gaat terug naar Jansen. En Boerrichter zegt niet naar mij eroverheen. Daar loopt Sikthorz zonder het gat in. Is de jonge Fransman Varaan eigenlijk de, de enige onbekende naam... voor het grote publiek in dit uh, elftal van Real Madrid erbij... En via de fransman gaat de bal over de zijlijn. 18 jaar oud is hij pas. En mag Ajax een ingooi nemen via Boerrichter. Boerrichter naar Siktersson. Dan krijgt de Boerrichter hem weer terug. Gaat aan de wandel. Sergio Ramels maakt een overtreding. Vindt Boerrichter. Vindt Klettenburg niet. En dus mag Real verder. In hele kleine ruimte op eigen helft probeert men eruit te komen. Zo klein dat eigenlijk het gat kan dichtlopen. En nu zelf zelfs iets kan creëren met een schot van Siktersson. Nadat hij de bal krijgt van Eriksen. Dat gebeurt halverwege de helft van Real Madrid in de as van het veld. Goed steekballetje vervolgens van Eriksen. Maar daar werd Real opgejaagd op eigen helft. En was de ruimte zo klein dat zelfs de sterren van Real zich geen raad meer wisten. En Ajax eigenlijk makkelijk ertussen kon komen. Ja, uiteindelijk dus met het schot van Siktersson dat over de goal ging van Real Madrid. Madrid dat nu ook weer wordt vastgezet op eigen helft. En de laatste linie schuift elkaar de bal eventjes toe met nu Carvalho. Hoorbaar zijn de Ajax-fans duizend meegereisd uit Nederland om hier een elftal een hart onder de riem te steken. En het feit dat ze zoveel lawaai maken in de eerste 7,5 minuut lijkt mij alvast een goed teken. 0-0, Ajax maakt een uitstekende indruk in Estadio Santiago Bernabeu in Madrid. Wat niet helemaal vol, maar toch in ieder geval wel bijna vol zit. Als Real komt via Benzema, maar die komt helemaal aan de rechterkant van het veld uit. Voor het doel staat nu eigenlijk niemand. Wie komt daar? Ja, Cristiano Ronaldo wil de bal mee wippen. Die krijgt hem bij KK, maar die kan niet schieten. Ajax kan ingrijpen, te nauwe nood. Dat moet erbij gezegd. Het uitverdedigen is dan zwak weer via Vertonghen Misverstand met Jansen. En dan komt de ploeg uit Madrid opnieuw via Özil die de bal teruglegt. Dan zou er een voorzet moeten komen. Die komt ook bij de tweede paals, Benzema... Nadat in het centrum Sergio Ramos naar de vlakte is gegaan. Maar de scheidsrechter Kettenburg ziet daar niks in. Dan loopt de aanval van Madrid door. Zij het via een handvol omwegen. Want de bal ligt alweer helemaal aan de linkerkant. Maar wel ter roten van de middenlijn, bijna. Xavier Alonso, halverwege de helft van Ajax. Combineert Benzema ontvangt. Benzema gaat schieten. Het eerste schot op goal van Real Madrid. Na een minuut of negen gaat over de goal van Kenneth Vermeer. Die dan eens eventjes een tijd neemt. Nog even praat met Jan Vertongen. Jan Vertongen moet ook even met zichzelf in gesprek. Want concentratie is geboden. En het is toch steeds het wat gebrekkige uitvoerdedigen van Jan Vertongen dat Real Madrid eigenlijk in de wedstrijd helpt. En daar moet Vertongen voor oppassen. Net het misverstand met Theo Jansen was tekenend daarin. Inmiddels is vrijgespeeld. Aan de rechterkant Kregory van de Wiel gaat richting de middenlijn aan die rechterkant. Komt dan wel wat spelers van Real tegen. Waaronder Xabi Alonso, vervolgens Soleimani, gezocht en ook wel gevonden. Maar er zit dan een been tussen, het uitgestoken been van Arbeloa. Terrein dus voor de Amsterdammers het gooien naar Simdiong. Ajax heeft de bal via Vertongen die hem nu krijgt. En aan de linkerkant probeert Anita het veld zo breed mogelijk te maken. Dat levert dan gek genoeg weer meteen ruimte op voor Theo Jansen. Die daardoor tussen twee tegenstanders kan opduiken en aanspeelbaar is. Maar wordt overgeslagen. Siem de Jong doet nu eigenlijk hetzelfde. Maar kan de bal omdat Xabi Alonso is meegelopen alleen maar terugkaatsen op de eigen, wereld, of op de eigen helft. Tiende minuut. Al de wereld aan de bal. droogte van de middenlijn. Sikterson laat zich zakken. Paas komt een beetje tussen hem en Eriksen in. Uitverdediger van Real via Carvalho is weer slordig. En weer heeft Ajax de bal terug via nu Boerrichter. Een actie gewend. Boerrichter aan de linkerkant van het veld. Twee bewakers. Eigenlijk drie. Boerichter op snelheid te langs. Langs Sergio Ramos goed. Voorzet komt laag. Wie kan erbij? Sulebani! Maar dat schot wordt gekraakt. Gekraakt door Arbeloa. Voordat de Serviër echt kan uithalen. Maar het uitverdedigen is Real weer te gortig. En opnieuw leidt de ploeg balverlies. Eriksen steekt naar Syktochtston. Maar linkerkant het linkerkant strafschopgebied. Weer Boerichter met Ramos. Weer een voorzet. Weer Arbeloa die wegwerkt. En daar was nu Sim de Jong in het strafschopgebied. En Real moet er nu uitkomen. Tenminste, dat moet men proberen. Maar het lukt weer niet. Omdat Euziel de bal verliest aan Theo Jansen. Vanaf de linkerkant in de as. Mooie steekbal naar De Jong. De Jong probeert met Syktochtston te combineren. En dan is hij eigenlijk de bal kwijt en is Real op zijn best in de counter. Maar nu even niet. Omdat Cristiano Ronaldo er niet in slaagt. Benzema te bereiken. En dat is de verdienste van Tobi Aldo. Wereld, die zich handig opstelde tussen die twee. En uiteindelijk die bal kon onderscheppen. Maar wat is Ajax gevaarlijk in die eerste elf minuten van deze wedstrijd? Wat speelt het volwassen? Wat zet het Real onder druk? En wat raakt toch ook de toploeg uit Spanje. daar toch met enige regelmaat van in de war? Ajax heeft weer balbezit. Vooral de duidelijkheid. Het is nog 0-0. Maar Ajax speelt op een manier waar we in Nederland trots op kunnen zijn. Zo is het en Ajax heeft goed geluisterd naar de wijze waarop het moet spelen. Namelijk de tegenstander inderdaad onder druk zetten. Uit verschillende hoeken hoorden we gisteren al ook van Spaanse collega's. Die zeiden eigenlijk doet behalve Barcelona niemand dat in Spanje en ze houden er niet van. Want hoe stom het klinkt, ze kunnen er dus slecht tegen. Ze hebben natuurlijk, mochten ze daar de aanval van Ajax onderscheppen, voorin ongelooflijk veel snelheid met Cristiano Ronaldo, met Kaka, met zeker ook Benzema. Met andere woorden, als je tegen een counter aanloopt, dan weet je ook zeker dat je geslacht wordt. Nou, dat is dan maar het risico dat je moet nemen. Ajax doet het tot dusver prima. 11 minuten ruim. 0-0. Balbezit weer voor de ploeg uit Amsterdam. Via Anita nu even opgejaagd door Euziel. De bal terug naar Vermeer die dan Benzema ziet komen. Wat de bal aan de buitenkant van zijn strafwoordgebied kwijt kan bij de wereld ziet dat uh, De Jong aanspeelbaar is. Slaat hem over. De bal gaat breed naar Vertongen. Vertongen Jansen. Jansen draait met zijn gezicht naar het doel van de tegenstander toe. En geeft een paas naar Boerrichter. Die bal is heel lang onderweg. En het waren bovendien over de zijlijn. Ingooi voor Real Madrid. Sergio Ramos denkt. De kaats krijgt hij ogenblikkelijk terug van En De bal gaat breed naar Varane en naar Ricardo Carvalho. Dat zijn, zoals u weet, verdedigers. Je zag het net aan Boerichter dat hij gelooft in eigen kunnen, gelooft in eigen actie. Want twee keer was hij toch Sergio Ramos, Europees en wereldkampioen, te sterk af. In de wetenschap dat deze jongen vorig jaar nog bij RKC speelde. En totaal geen faalangst heeft als hij nu op het hoogste Europese podium... op een van de mooiste stadions, in een van de mooiste stadions mag spelen... Nu moet hij wel toekijken hoe Real Madrid de bal heeft. Benzema hem geeft aan Arbeloa. Arbeloa in de as van het veld. Net 10 meter over de middenlijn naar Euziel. Nu gaat er een motortje draaien bij Real. En gaat de bal snel rond. Uiteindelijk Euziel die een steekbal wil geven op Benzema. Maar dat is doorzien door Jan Vertongen. Die dan moeite heeft met uitverdedigen. Waarom? Omdat er eigenlijk op het moment dat hij die bal aan de voet heeft... even niemand aan speelbaar is. Maar goed, Vertongen neemt dan geen risico. En trapt dan maar de bal richting de helft van Real Madrid. Komt hij bij Casillas En Casillas trapt hem over de de zijlijn En wijst naar de kant. Daar is een probleem. Denk ik bij Carvalho. Die wijst naar zijn schoen. Die wijst naar zijn voeten. Gaat nu naar Klettenburg. Um, overigens het nieuws van 9 uur. Hoort u in de rust van deze ontmoeting tussen Ajax en Real Madrid. In Madrid. Die na 13 minuten 0-0 tussenstand kent. Als Klettenburg fluit weet je het nooit zeker. Dat kunnen ze in, uh, bij Tottenham beamen. Weet u nog. Nani Tottenham Manchester met dat merkwaardige moment. Hens wel gefloten, niet gefloten. Gomez legt de bal neer. Scheidt zich te zegt: Nou ik deed voordeel. En de bal gaat er via Nani in. Dat betekent dat uh, ze daar zeker weten hoe dat ging met deze scheidsrechter Klettenburg. Balbezit is voor Real Madrid nadat het uh, de bal van Ajax keurig terugkrijgt. Even moment na 13 minuten voetballen om het voetbal even te verlaten voor volleybal Lars. Waar Nederland inderdaad de eerste set heeft verloren van Azerbeidzjan dat had helemaal niemand zien aankomen. Dat heeft vooral te maken met Laura Dijkema, de spelverdeelster aan de Nederlandse zijde. Zij moet spelen, want de eerste spelverdeelster van Nederland, Kim Stalens, is geblesseerd aan de knie. Maar Laura Dijkema haalt vandaag haar niveau absoluut niet. heeft een aantal keren Manon Vlier aan moeten spelen aan de buitenkant. En Vlier moest die, die bal een beetje drie meter verderop ophalen dan waar ze eigenlijk waren. Maar terug naar jou Bas. Ja, dat kan maar zo, want dan zitten we voor 14 minuten gespeeld in Real Madrid. Ajax is 0-0. Het balbezit is voor Ajax. Dat is ook al niet meer opmerkelijk als je dat zegt. Ajax speelt goed, dat wisten we ook al. Ajax heeft meer balbezit dan Real Madrid. Dat was ook leuk. Ajax heeft betere mogelijkheden gehad. Ajax ziet er beter uit dan de tegenstander. Dat hadden we allemaal niet verwacht. Maar in het eerste keer is het allemaal waar. En Anita heeft de bal Boerrichter aangespeeld. Meter of wat over de middenlijn. Jansen wil de bal terugkaatsen naar Anita. Dat mislukt omdat het daar te druk is. Dan zit Real ertussen. Dan kan de bal naar Xabi Alonso. Bal niet goed. Onderschepping van de, de Jong. Dan loopt Suleimani de diepte in. De jong durft de paas niet aan. Dan had Suleimani misschien buitenspel gestaan. Nu kan het alsnog: komt Suleimani met de bal. Nee, de jong wel. Staat vrij voor de keeper. De jong die wippen er eroverheen. En dan de redding van Casillas. Hoe is het mogelijk dat deze bal er niet in gaat? Als Ajax Ajax eigenlijk met twee mensen vrij opduikt voor Casillas. Maar de doelman. Ja, de bal stuitend. Het. het is allemaal niet zo makkelijk om hem te controleren. Maar de doelman toch nog kans ziet. Om daar...